Dit is de davor van de donderdag op Radio 501, Dit is Radio 50 Radio 50. Donderslag en slag. Donderslag. Donderslag op donderdag. Een hey, nieuw uur met Rogier van Wiesveld op 501. Welkom in het tweede uur van donderslag. Tot bieruur is dit donderslag en tot middernacht is dit de Radio 5 alleen daverende donderdag. Ik uh, kreeg de afgelopen week de vraag waarom we gestopt waren met de polplaat. En dat was de keuzeplaat die op mijn weblog uh, gekozen kon worden en die werd om bijna bieruur gedraaid. De provider van mijn weblog is namelijk druk bezig met software vernieuwingen. En dat veroorzaakte problemen met het kiezen van de plaat. Dus... Voorlopig even geen polplaat. Maar misschien in de toekomst is dat weer aan de orde van de week. De, wat hebben we vandaag nog wel? Nou, je hebt nog te goed de platenkeuze van Rob Ricard. En wat gaan we eten? En straks ook natuurlijk de donderdisk. Ik opende het uur met Time After Time van de Nederlandse bluesrockband, de Koen Walters Band. En ik sluit deze huishoudelijke mededeling af met een plaat van de Twilight Hotel. When the Wolves Go Blind. En onthoud 4 maart spelen ze in horen in huis verloren Go blind the Dying breed we are You and I Perfectly preserved From another time Turn off the life support And I'll breathe on my own Suffer till you know What you were Remain unspoken You must now pay Even as the hands Tie fists near your eye The will hold you As a mother soft and warm I'll be free I'll be free When the wolves go blind go blind Disc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag van Alan Clark en heet Rich. De donderdisc. Wipe the dust off of your smile, baby, for a little while. Just forget about your sorrow your back off off the wall Leave your troubles in the hall They can wait until tomorrow To be romantic We don't need to be rich To be romantic We don't need to be rich To be, be romantic We don't need to be rich To be romantic We need to elevate our minds Especially in these troubled times And there's a natural way to get there We got a groove to get us high A kiss to make us feel alive And we can feel this way forever oh! Let's play some Michael Jackson Woo, we got no money, but we've got time. Tonight we party from night to Let's get it poppin' and have some fun. No, we ain't stopping till we are done. And tomorrow, well, we'll see about tomorrow again. See, all that we've got going on is going on right now. Tomorrow well we'll worry about tomorrow again But tonight, tonight future is bright Need no money We got time Dan je wel, De Reggers, met We Komen Er Wel Uit. Ga nog niet bij mij weg, geef het toch wat tijd. Misschien heb ik wel ongelijk. Ik wil niet bij jou weg, gelijk of ongelijk. Het is maar hoe je het bekijkt. We komen er wel uit, we komen er wel uit. Kies niet steeds de aanval. Al lang gemerkt dat dat bij ons niet werkt. Liefde is geen oorlog, maar bedenk, het is een spel, dan komen we er wel. We komen er wel uit, we komen er wel uit. Het leven is maar kort en onze woorden strijd is feitelijk zonde van de tijd.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 Gelijk of ongelijk, dit maar hoe je het bekijkt We komen er wel uit, we komen er wel uit Het leven is maar kort en onze woordenstrijd Is feitelijk zonde van de tijd Luister, lieve schat, het maakt niet uit voor wie je kiest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 Komen er maar Er komt voor een album best tof, de Beatles. Weer terug naar het nieuwe album van Greg Orman, Floating a Bridge. Dit album van Greg Allman is net een paar weken uit en het heet Low Country Blues. Dit is Radio 501, is Radio 501. Voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar Radio 501 met Radio 501 daarvoor in de donderdag van middags 1 tot middernacht. Dit is Radio 501, is Radio 501. 501. In het eerste uur draaide ik Vitalis en nu nog een keertje upstairs, downstairs. The rain. Right here under my bed. Hang around in clubs. Searching for good luck. The telephone that rings. And nobody to answer. Upstairs, downstairs. So the story's told. Just sit and stare Join in for the boogaloo For another drink Because... Ik heb zin in een oudje. Ooit gehoord van Ivy Leak, Tussing and Turning. Van Brothers, Jimmy en Stevie Ray, White Boots van het album Family Style uit 1990. het eindresultaat van dit album niet meer meegemaakt, want kort hiervoor is hij ongeluk in een helikopter crash. Dit is Radio 500. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! De De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Het is inmiddels half bier op mijn klok hier in Studio 11 en dan zal het in Studio de Hallo. Koepoort aan de andere Hallo. kant ook wel zo zijn, maar daar zit Rob Rika niet. Die zit namelijk in een andere studio, ergens in het midden van het land op dit moment. En die verzorgt natuurlijk weer de fabuleuze platenkeuze van vanmiddag. En dat doet hij altijd om half bier. En het is het inmiddels half bier. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja weer, wederom weer goedemiddag. Ik had Bieren. het al gezegd. Hier is ook half bier. Ja, mooi. Of eigenlijk half Berenburg, maar... Half Bierenburg. Zit je weer aan de Bierenburg? Oh. Oh, dat is goed voor mijn keel. Uh. Heb jij daar juist medicijnen? Mm. Heb jij daar een hele krat staan? Flessen. Sonnema zeker, hè? Echt niet. Oh, geen Sonnema? Dan maar nee, zeg. Sonnema is toch dé Berenburg? Ja, nou, dat is het niet. A, is het sowieso niet de Berenburg. Maar oh. is het een, een of andere nep Ja. En B, vind ik het persoonlijk echt smerig. Hoezo? Is het te zoet? Te zuur? Uh, te zout? Uh, uh, te bitter? Ja, bijna alles. Nee, ik vind het gewoon niet lekker. Ik vind het gewoon vies. Het, oh. is, het is scherp vooral, heel scherp. Oei, oei, oei. Nee, ik ben van de Boomsma. Oké, okay. nou In, uh, genoeg. En en toe de jouw Ja, nou, hier genoeg reclame. Maar het gaat om de fabuleuze platen. Het, geen reclame, maar goed. Okay. het gaat om de fabuleuze platen, uh, platenkeuze. Of? Nou, um, ik had al een hint gegeven. Ja, een, een garagegeluid uit, uh, ja, dus uit De Haag. Uit Den Haag. Garage uit De Haag. Je hebt het er niet over ergens, hè? Nee, dat is geen garagerok. Oh, nee nee, okay. nee nee, nee, nee. Dit is Eh, rockwinkel, uh, rock <laughs> Uit platenwinkel. Ja. Uit ja, platenwinkel. En we hebben het hier over een uh, vanille cd, hè? Een senile cd? Een vanille cd. Vanille cd. 180 gram vinyl. Is dat van het extra dikke spul? Ja, zwaar, ja. zwaar, zwaar goede kwaliteit LP. Uh, okay. Dat is nieuwe persing van, uh, van, van, van tegenwoordig? Nieuwe, of, nieuwe persing uit 2009. Ja, nee, maar ik bedoel de, de kwaliteit van de persing van de platen van tegenwoordig. Ja, die is ontzettend goed. Ja, maar ik bedoel het is niet eentje van, uh, van, van het Waterleplein van 20 jaar geleden? Nee, uit 2009. Ja, oké. Okay, goed. Nee, dus, uh... Ja, ben benieuwd dan. Uh, ga je het over Kane uh, hebben? Nee, over de Peptoons. De Peptoons? Ja, dat is uh, garage rock uit Den Haag, de Peptoons. Ja, de Peptoons ken ik niet. Nou, www.peptoons.nl www.peptoons.nl En dan schrijf je Toons T-O-N-E-S? T -o -n -e -s. Ja, P-E-P-T-O-N-E-S Goh, ben je daar nu weer opgekomen? Uh, ik of... heb een uh, kennis, die, uh, die komt vaak in platenwinkels in Den Haag. Oh, die komt plaat... In... En die heeft hem voor me meegekocht, meegenomen. Het is, dat is een, uh, een eigen productie of zo, die daar alleen lokaal in een platenzaak ligt? Nee hoor, volgens mij niet. Het is gewoon op een, uh, op een uh, platenlabel. Nou ja, dan kan je de Peptoons ook in, uh, in Hoorn of Amsterdam of weet ik van waar krijgen. Ja hoor, ik denk het vast wel. Oh. www.sonic.nl, dat is het label. Oh, nou, ik, uh, ik ken de Peptoons helemaal niet. Wat, wat, uh, oh. wat doen die jongens? Garage rock. Ja, dat zijn je, maar... Spelen die op viool of, uh, of op accordeon? Nee, die spelen of, uh, op, op garage instrumenten. Dus dat is gewoon gitaar en drum. En, uh... Oh, niet, ja, ja, niet de dubbele weber en... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Een dubbele weber en een krik. <laughs> ja, een krik, een krik en een dubbele weber en een olifat nee, om op te drummen. is Gewoon leuk uh, leuke... Uh... Is het een uh, jonge band? Dus jong, jonge gozers? Of is het uh, een garageband van 50-plussers? Nou, ik zou je zeggen, ik zou het niet weten. Want, uh, oh, dan heb jij je lekker ingelezen. Ik zeg. Dus, dat er echt veel informatie over de peptones te vinden is, nou dat niet. Oh, meen je dat nou? Nou, wacht eens eventjes. Ik denk dat het wel meevalt, want oh. uh, die, die kennis van mij die komt de zanger regelmatig tegen in de platenwinkel. Oh, dan koopt hij zijn eigen platen zeker, om hem uh, ja, naar de eerste plaat onder, uh, op te drijven. Uh, de, ja. Dus ik, ik vermoed dat ze niet, niet, niet zo heel oude jongens zijn. Ja, ik vermoed ja. dat het jongens zijn dat ze zo'n beetje in de 40 zitten. Een beetje in de 40. Rond de 40, denk uh, ik. Er zijn toch oude knallen. Uh, ja, als zijn... je van bovenaf kijkt, valt het wel mee. Als je van onderaf kijkt, zijn het misschien wel oude knaren. Hoezo? Ga je onder zijn rok kijken. Als je, dus, als, je, als je zelf 12 bent, dan vind je 40 een oude knaap. Maar ja, ja, als je ja. zelf 68 bent, dan vind je 40 jong. Ja, maar jij bent geen 68 dat man. Dat weet ben... ik niet, maar nee, daarom bent... zeg ik, het hangt eraf waar je van kijkt. Ja, nou goed. Jij bent uh, 32. Nou, ja. dan, uh, als je dan ik boven. Dat is in mijn leeftijd, hè? Ja, zijn niet zo oud. Ja, nou goed. Zijn niet nog... zo ouder. Ja, ik kan me indenken dat je dan protesteert tegen het woord oude knaap. Ehm... Ja. Um, ja, nou, dan hebben we het over de Peptoons. En die komen uit Den Haag, garage rock. En die maken leuke en, muziek. En maken leuke muziek, zeg je. En één plaatje. En één plaatje. Een Met LP. Uh, ja, maar jij zegt één plaatje, dus ik zit van... Nou, Eén uh, LP. Oh, één LP. Dus het is wel een... Uh, Met dertien... Uh, uh, dertien songs. Dertien songs. Ah. En uh, welke song heb jij uitgekozen van die dertien? Dat uh, als jij dat nou... Nu netjes aankondigen, want ik heb die file hier inmiddels binnen. Die heeft weer zo'n code codenummer gekregen van je. Ja, ik die ga ik starten en dan mag jij je vertellen wat het is. Het is ja, het, het is het nummer. Dan moet ik even, sorry hoor. Nee, niks, sorry, hoezo, sorry. Je vroeg welk nummer, maar. Nu moet ik even kijken. Wat nee, het, uh, nee, ik bedoel de naam van de zon. Oh, ik dacht dat je weet welk nummer van de LP het was. Nee. Of het tweede of het derde of het vierde. Nee, nee. ik hoef Dat het track, ben ik nu aan het opzoeken. Het tracknummer hoef ik niet te weten. Nee, eh? nee. Het treknummer hoef ik niet nee. te weten. Ik, ik moet gewoon... Track 2 uh, is het. Track 2, oké. Okay. En nou willen we graag de titel dan hebben. En die mag je even officieel aankondigen. Zoals jij het altijd zo mooi doet iedere week. En dan is het nu tijd voor de Peptoons uit Den Haag. Met het nummer I Had A Dream van de LP Songs About Love uit 2009. Oké, okay, hartelijk dank. Hoi. Ik spreek je van week weer. 51, 501, 247, 247, Interred Only. Fucking play high. Jouw Radio. Jouw Radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. Een song van Jimi Hendrix door Kenny Wayne Shepard. I Don't Live Today. rolletjes richting de uur, maar eerst nog het wekelijkse recept. Wat een organisatie van Leek me Het eten wordt een gaan. Regen is donderende recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Spassie van de witlag. Al gehakt met bloemkool, De sausje erbij Elke dag dan is zij weer die vraag Hey mijn lieve schat, wat gaan we nu weten? Wordt het patat, of pizza gaan wij? Toen zegt het na nou? En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag. Vandaag maken we kokosrijst met Paksoi, een gerecht voor vier personen. Het recept is vandaag ingezonden door Francine Verhulp uit België. Wat hebben we nodig voor de kokosrijst met Paksoi? Dat zijn de volgende ingrediënten: 1 limoen, schoongeboend en de schil geraspt. 1 teen knoflook en die dan geperst, 5 eetlepels olie, 1 bakje kip drumsticks circa 575 gram, 1 blik kokosmelk 400 milliliter en 300 gram witte rijst en dat is dan ongeveer 1 kopje voor 2 personen, zo'n glazen Durelex theekopje met rijst voor 2 personen. 2 x 2 struiken paksoi en die dan in repen gesneden. 2 theelepels sambal, dat zijn de ingrediënten. En dit gaan we als volgt bereiden. Verwarm de oven op 220 graden Celsius. Meng de limoen met de knoflook en 3 eetlepels olie. Bestrijk de kip drumsticks ermee en bestrooi met peper en zout. Bak de kip 30 minuten in de oven. En breng ondertussen de kokosmelk met 200 ml water en wat zout aan de kook. Voeg de rijst toe en kook in 15 minuten gaar. Giet niet af. Verhit de rest van de olie in een wok als de rijst en kip bijna gaar zijn. Roerbak de paksoi 3 minuten. Voeg de sambal en peper en zout toe en verdeel de rijst kip en paksoi over 4 kommen. Heb je ook een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars van Bondeslag? Aarzel niet en stuur het naar roogierradio 501nl En wie weet is jouw recept volgende keer aan de beurt. Ik wens je veel succes met het bereiden van de kokensreis met paksoi En voor Francine Verhulp hartelijk dank voor je recept. Eet smakelijk. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen kraak je het nog uh, van het ijs. is! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is ingevuld. Wat gaan we nu met Dit is radio 5 0 <lacht> Een uh, uh, pizza 4 Ja? Is die met Artis Joggerhartje? Ja, die moeten er niet in. Surkel met vette schuur. Zoek voorop. Ja, dat is mee met u. Kaantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme vriend en ook zo cheese. Die bonen uit het veld, pap van brood, zo is maar net. Arme keep zo van het speet. veel aardappelen, waar een kwartje aan zit. Lekker brakje met een kuiltje juist. Gartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken me Zie je maar de spraakjes, bomen en een badje als het dom in hete brei, gegarneerd met dampende brei. Gebraden haan in druipend vet, koffie toe en dan naar bed. Veel verhalen. Rode pijnen, pruimen, dampen, zeer veel drank. En ook van zand. Je hoorde de Zuurkamp met Vette van Jeff van en Deze ook speciaal een beetje voor Chris. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Ik heb weer een nieuwe single van Los Lonely Boys. Het komt straks ook op een nieuwe CD Rock Bingo. Luister naar Fly Away. Vorige week heb ik ook muziek van hem gedraaid. Vandaag nog maar eens. Ik heb het over James Hunter, The Hard Way, van de gelijknamige CD. You had to learn the hard way, what everybody knows. You know I had to be the one, to say I told you so. Yeah, you took a hard Now don't forget I said it Please take this tip from me Cause I see where you're headed And that way lies misery Yeah, you took the heart So easy The trouble wasn't never too hard to find It'll find you in time Life can be so easy It don't have to be a losing game Whoa, whoa, anybody will tell you that Het is hard te zwallen hard. Cause I been there myself. Yeah, I took the heart away. I took the heart away. Blijven, blijven blijven. Donderslag. Donderslag. Donderslag! op donderdag! Hey, Goed, ik ben uit. Goed, ik ben uit. Opgelucht, hè? Opgelucht? Ja. Deze donderslag is weer historie. Het zit erop, het is bijna bieruur, bijna bieruur, moet ik eigenlijk zeggen. En de klok hier in Studio 11 die staat natuurlijk weer te schuimen. Ik ga er voor vandaag mee stoppen, maar blijf luisteren naar de Radio 5 alleen daarvoor in de donderdag. Ook vandaag duurt die weer tot middernacht of zoals wij altijd zeggen tot spooknacht of spooky night. Mocht het uh, zijn dat je donderslag wilt beluisteren op een tijdstip dat het jou uitkomt, dat kan natuurlijk allemaal. Ga even naar mijn weblog rvd 511web en klik op Uitzending gemist. Dan komt er een nieuw scherm met de Radio 5 programma's die klaarstaan om teruggeluisterd te worden. Je hebt ook de mogelijkheid om de programma's terug te luisteren en of te downloaden voor op je MP3-speler, iPod, iPhone of op je PC of laptop... Je kunt dan lekker luisteren op de tijd dat het jou uitkomt. En je kunt dan uh, lekker gaan genieten van Radio 501 in je huiskamer... of onderweg in je auto of in de trein of op de fiets. Of misschien maak je een link. Ik ben de hele week bereikbaar via e-mail 501rvd.gmail.com Komt u nog een keertje 501rvd.gmail.com ik ben op het internet te vinden op Facebook, Hives en Twitter onder de naam rvd501. En daar kan je natuurlijk ook naar googelen rvd501. Alles over Radio 501 kun je vinden op de website www.radio501.nl En Radio 501 is ook te vinden op Hives, Facebook en Twitter. Een e-mail van Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl en dan nu de dankspraak. Theo Vriet bedankt voor jouw blablablog. Rob Ricaard bedankt voor je fabuleuze platenkeuze van deze week. Mijn redactie bedankt en het radio 501 team ook bedankt. En natuurlijk ook de fans, de fans van Donderslag bedankt voor het luisteren. Ik zie jullie volgende week weer. Zelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Um, oh ja, nee, morgenmiddag, dan ben ik er ook nog eventjes. Dan ben ik er samen met Ariadne tijdens de feestelijke opening van Studio De Koeboord. Uh, ik ga nu afsluiten met de wekelijkse weekspreek van de week. Uh, mensen maken fouten, daarom heeft een auto een bumper en een potlood een gemietje. Tot de volgende keer, tot morgen. Hey Rogier, Shanna hier, dankjewel. Ah. Dat was het was ongeveer hè? Okay. Ja, hartstikke leuk, gewoon. Yeah. En ook uniek Don't gaaf en onvergetelijk. Okay. Oh, leuk, hè? Ja, bijzonder. Oké, zo'n zin. Just like Just Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Nee! Ook moeten de mensen wel denken!